Lemfm FM, fuck. Ja, tien over half acht. Dus tijd om iemand in de zijk te nemen. Dus Slam FM, fuck ook vanochtend. Sinterklaas, hij is weer bijna in het land. Uh, nou schijnt het ook crisis te zijn voor de Sinterklaasen in Nederland, ja. Er zijn een stuk minder huisbezoeken geboekt door Sinterklaascentrales. Dat zijn van die centrales die dan hulp Sinterklaas het land te sturen naar de kinderen thuis. We gaan eens testen of het echt zo'n crisis is bij die Sinterklaascentrales. Komen ze bijvoorbeeld ook bij een kinderhater in een kelder op huisbezoek. Even bellen met zo'n Sinterklaascentrale. Ja, wat dan, Sinterklaascentrale. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, met Gaart hè. Goedemorgen. Dag meneer. Dag, ik heb wat vragen over een eventueel huisbezoek. Nou, zegt u maar, wat is uw vraag? Nou, mijn vraag was eigenlijk, ik, heb een, uh, ik woon in een kelder. In een kelder? Ja, of, of u daar ook gewoon kunt uh, komen. Zeg maar, het is wel gewoon via een voordeel bereikbaar van het huis. Ja, maar, maar waar, waar zo is die kelder? Is Soest, gewoon. Oh kijk, dat is zo diep is die. Persie... Nou op dit moment heb ik hem uh, tot zes meter. Ik ga hem nog wat uitdiepen tot 8 meter. Nou ja, dan kan ze mij erop blijven in ieder geval. Ja, als, hij kan gewoon blijven staan met de staf in de hand. Ja. Ja, want het geluid komt nu nog iets te veel naar de, naar de voorgrond, naar de straat. Ja. Dus dat risico is niet te groot. Hoeveel kinderen kunnen erbij zijn bij zo'n huisbezoek? Nou, het ligt aan uh, wat voor huisbezoek u denkt. Oh, is dat, zit daar nog verschillen in? Ja, ja. Ja. Als, als u zegt ik heb vier kinderen, dan, dan is het een normaal huisbezoek. Heeft u meer dan vier kinderen, vijf tot, tot, tot, tot tien. Ja. Dan, dan dan uh, moet je een dubbel huisverzoek hebben en, oh, da en daarna krijg je echt een uh, bedrijfsbezoek. Ik, ik heb er nu vijf zitten. Hebben jullie er vijf zitten? Ja, ik, nou, ja. ik heb er nu vijf in de kelder, maar als ik er dus één wegwerk voor die tijd, dan wordt het goedkoper. Ja, ik weet niet uh, of het ah. goed geïsoleerd is. Even kijken, in de, de mutten. Ja, het is heel goed geïsoleerd, geluidsdicht is hij. Nou, dat is hartstikke ja goed. Maar... In de, mine, de Mutte. Ja, dan uh, werk ik Kevin vanmiddag nog even weg. Ik wil het wel een en de cadeaus, neemt u die zelf mee? Moet ik die geven? Ja, Sinterklaas is, uh, is heel goed, maar niet gek, hè? Nee, u moet ook op de kleintjes letten. Ja. Dat doe ik in dit geval wel. Nee, dan uh, als ik gewoon wat water en brood en nieuwe kettingen inpak, kunt u die gewoon geven? Och, wij, wij, wij geven alles weg aan die kinderen. Prima. Oh, een hele wat lekkere Sinterklaascentrale hoor ik al. Eén ja, aan mijn hart. En doet u ook aan gericht strooibeleid, vroeg ik mij af. Ja. Ja, oh, ja, dat doen we inderdaad. Dus niet in een of oh. andere hoek dat u de rommel, niet in een of andere hoek gooit. Maar als ik zeg, nou, uh, shanta is een beetje vervelend, dat u gewoon een beetje richt. Wat ja. je oh, wat oudere, oudere ah. pepernoten dan richting het hoofd. We, we denken altijd eerst aan de kinderen, ja en uh, daarna aan de oudjes. Dus ja, in die volgorde. Ja precies, dus eerst de kinderen flink uh, onderpeperen. Nee, nee, nee, nee, nee. We, nee we denken dus dat, dat, dat, in goedheid denken we aan de kinderen. En in goedheid denken we daarna aan de oudjes. Oh, u heeft alleen maar goed, heilig mannen ja, wij, wij, wij hebben alleen maar hele goede. Oh. Echte Sinterklaas. Die van kinderen houden ook. Die van kinderen houden, nee, heel heeft, veel kinderen houden, ja. Nee, maar heeft er geen uh, net losgelaten TBS, een soort slecht heiligman tussen zitten? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. hebben al drie van die goed heiligmannen heb ik hier liggen, van de afgelopen ja, het, jaren. Oh, oh, oh. Nou, waarom moet mij, waar ik mijn goed heiligman hij ook bij zijn als hij er al weer heeft liggen? Ja, nou ja, misschien doet hij het wel goed, hè? Mag hij weer weg? Ja, ja, maar de mijne doet het goed in ieder geval. Daar ga ik er nog even over nadenken, als we nu. Vindt? Nee, nou, maar wij hebben alleen heel goede Sinterklaasen en die komen bij kinderen in hele diepe kelders. Dat maakt niet uit, daar komen we. Ja, nee, dan overleg ik nog even met de jongetjes en meisjes hier. Wat ze willen voor zover ze nog boel of bak kunnen zeggen, natuurlijk. Prettige dag verder. Oké, dag. Dag. U heeft ook kinderen, hoor ik. hem